de deskundigen bevestigen ook dat op de bewuste radarbeelden geen andere vliegtuigen te zien zijn dan de MH17. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een incident van afgelopen donderdag op Schiphol bestuderen. Volgens de raad kwamen twee vliegtuigen veel te dicht bij elkaar toen één toestel bezig was met de landing en op het laatste moment een doorstart maakte. Een ander toestel had toen net toestemming gekregen om op te stijgen. In november schreef de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... over dit soort incidenten een brandbrief aan de Kamer. Daarin staat dat de beoogde groei van Schiphol... ten koste gaat van de veiligheid op de luchthaven. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont... kan worden uitgeleverd aan Spanje. De Duitse aanklagers onderschrijven het Spaanse uitleveringsverzoek. Ze hebben het Europese aanhoudingsbevel bestudeerd... en zien geen belemmeringen. Het is nu aan de rechter in Duitsland... om binnen twee maanden een besluit te nemen... Poets de mond wordt in Spanje verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. In Zuid-Afrika zijn bij een aanslag op een bus zes mijnwerkers om het leven gekomen. Volgens de Zuid-Afrikaanse mijnwerkersvakbond stapten twee mannen die zich voordeden als mijnwerkers de bus in... en gooiden ze een brandbom in het gangpad. Veel inzittenden klommen uit ramen om aan de dood te ontsnappen. Behalve de zes doden raakten tientallen mensen gewond. Het weer wisselend bewolkt en lokaal valt een bui...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 Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, de pace days zijn ook weer over, we hebben we ook weer achter de rug. En uh, het is, uh, het is uh, dinsdag. Het is vandaag 3 april. Gelukkig geen 1, maar dus 3. Ja. Maar goed, ben jij nog in de maling genomen op 1 april, Beb? Of. Uh... Uh... Nee, ik heb nee. wel iemand in de maling genomen, maar zelf is het me niet overkomen. Oh, nee mij ook niet. Maar ik ben altijd ook al volledig alert, hoor. Mijn moeder was jarig op 1 april, dus uh, wij waren ons volledig bewust van het thema met nep cadeautjes en zo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Goedemiddag overigens, eh, luisteraars, eh, overal waar u luistert naar dit programma. En eh, nou, gaan we gaan weer beginnen, hè? vier dagen lang deze week. Met op vrijdag natuurlijk de sportaflevering. En uh, voor de rest uh, dinsdag morgen de cultuuraflevering. En uh, nou ja, donderdag uh, de gewone aflevering. En vandaag ook de gewone aflevering. Ja, nou ja, zo is het allemaal weer. En voor mij persoonlijk is het weer Marathondag. Want uh, na, hierna, dames en heren, na dit programma... gaan we weer eens uh, starten met uh, vinyl, Oftewel, de jaren. Die gaan weer terugkomen vanaf vandaag... En uh, dat is wel leuk, want eigenlijk startte dat programma gisteren, precies acht jaar geleden. Op 2 april 2010 begonnen we met de vinyljaren. Dat hebben we toen zes jaar gedaan. Toen zijn we even ertussen uitgegaan. Even inspiratie opdoen, zoals dat heet. En vandaag gaan we weer verder. Dus vandaag gaan we er weer. Maar niet meer op de woensdag, maar gewoon op de dinsdag. Jawel. Na de lunch. Dus het wordt vier uur radio maken vandaag, nou ja. Appeltje, eitje, toch? Spannend hoor, spannend. Nou, dat is leuk hoor, de platen liggen al klaar. Eén. Ja, ze liggen erop. Twee stuks heb ik er, nee, drie hebben we er vandaag, hè. Ja, zal ik vertellen wie we hebben vandaag? Verraad het maar. Verraad zal ik het maar. je vertellen? Nou, ik ga het al op Facebook gezet, dus kan ik het ook wel vertellen. Ja. Ik gaan hem doen voor de luisteraars. Ja, straks om twee uur gaan we dus de jaren doen. Met Creedence Clearwater Revival. All time 20. All time greatest hits. Verder, nachtwerk van de Vreemde Kostgangers. En 17 van Kajak. Nou, ah. kan, het, kan het afwisselender. Oké. Okay. Huh? Hartstikke leuk ru. Ja, wou ik zeggen. Wou ik zeggen. Als de lunch erin zit in de Zullen in de afwasmachine luisteren? Ja, zo is dat. Lekkere muziek. En elke week gaan we wat doen. Er zijn aardig wat, ik heb aardig wat nieuwe... Uh, of heruitgebrachte LP's nieuw. En nou uh, ja, voor de rest gaan we de oude platenkast... maar weer eens afstruinen en zo. Ja, kan toch allemaal? Waarom niet? Maar eerst lunch met alle vaste onderdelen zoals het regio-nieuws, zoals de bioscoopagenda en zoals het recept van de week. Ja. Tegenwoordig hebben we, hebben we twee recepten van de week. Ja, dat is niet te geloven. Hè? Maandag hebben we er ja, ook één. Maandag hebben we gezond recept. En maandag hebben we gezond en dinsdag ongezond. Nou, lekker. <lacht> <lacht> maandag gezond, dinsdag lekker. hè? <lacht> Dat is ook weer onzin. Hè. Nee, dat is hartstikke leuk, joh. Gezond recept, zeer gezond lunchrecept. En de recepten die wij hebben, die kun je zowel voor de lunch... als voor het diner gebruiken, natuurlijk. Ja. Dus dat is hartstikke gezellig. Nou, zullen we maar beginnen? Met de art artiest in het licht. Nou, de eerste plaat is van Doortje Kappelhof. Ken je die? Doortje Ja, Doortje Kappelhoff was de eerste artiest. in het licht. Ja, artiestennaam. Ja, Doortje Kappelhoff. <laughs> nou, dat hoor je gelijk. Ja. Als hij doet. Als hij doet. Lopen het Doortje zich stil. Aha. Nee, daar is Doortje. Feel out Pillow talk. Another night of hearing myself talk. Talk, talk, talk. Wonder how it would be to have someone to pillow talk with me. I wonder how. I wonder who. Pillow talk. Pillow talk. Another night of being alone with pillow talk. pillow talk When it's all said and done Two heads together can be better than one That's what they say They always say There must be a pillow talking boy for me We hope she's right She better be right There must be a boy There must be a boy There must be a boy There must be a boy Doort, even, Doortje Kappelhoof, Ruud. Ze had eerst even wat opstartmoedigheden. Maar ja, dat kan op die leeftijd. Hè, want ze is al heel erg oud natuurlijk. Ze is verschrikkelijk oud al. En, ze is echt ongelooflijk. Ze is bijna 100, weet je dat? Dat scheelt nog een klein stukje. Maar uh, hè? Uh, Doris deed dus. En uh, dat was de artiestennaam van Doris Mary Kappelhoff. En die is geboren in Cincinnati op 3 april 1922. Beb. Hoor je dat even? Jeetje. Jeetje. Ja, het mensen is 98 denk ik zoiets of ja, zoiets in die, die reken buurt. maar uit. Ja, vier jaar eraf, 96. 96, ja. Wel, wat spannend, ja 96, 96, 96 is. Kan je nagaan. Ze leeft nog steeds. Ja, ik heb ze misschien niet staan, dat ze dood is, dus het zal wel. Doris D is de dochter van William Joseph Kappelhoff. een muziekleraar en uh, Alma Sophie Kappelhoff. geboren Wels. Allebei kinderen van Duitse emigranten. Of immigranten moeten we zeggen. Ze speelde in 39 speelfilms. En heeft in Amerika het imago van het buurmeisje. The Girl Next Door. Day heeft haar grote populariteit te danken aan haar rollen in musicals en romantische comedies. Ja. En uh, dat zijn onder andere, uh, ga ik u even noemen, uh, de Pajama Game uit 1957. Pillow Talk. Daar hoort u net de titelsong van. Uh, The Thrill of It All uit 1963. Bend me no, send Me No Flowers uit 1964. En Do Not Disturb uit 1965. En een aantal succesvolle filmliedjes: It's Magic. En uh, uh, natuurlijk When I Fall in Love. Secret Love uit Calamity Jane. En dan Keesera Serra natuurlijk. En ik denk ja. dat dat haar grootste hit is geweest. Maar goed, Doortje Kappelhof dus. Oftewel Doris D. Doe maar, heeft haar een leuk liedje over geschreven. <laughs> in een film met Doris <laughs> D. Ja, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, nou, het is haar geboortedag. Sindsjarig 96. Pff, nou, hoor. prachtig dat je dat haalt. Nou, toch? dat is toch geweldig? 3 in 1. 3 in 1. En die is van de Golden Earrings. into the fields where i had to work to get my money but listen listen oh listen and this is the sound of a screaming day who we'll asked to live with you and me anyway sun is going up i feel the beams on my head the birds are whistling good morning the sound of the working judgment. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of Ja, dat is uh, toch even wat anders he, dan de huidige ering. Nu een stevige rockband. Maar uh, dit was toch wel eventjes iets anders. Dit was gewoon allemaal uit de beginperiode. Nou, die beginperiode is al heel lang geleden. Want de band bestaat dus eigenlijk, als je uh, goed, uh, heel goed rekent, bestaat die al uh, 57 jaar. het is samen met de Bintangs uit Devenwijk de oudste nog bestaande rockband uit Nederland. Ja, in 1961 besluiten de 13-jarige George Koeman's en zijn 15-jarige buurjongen Rien Scherdse basgitaar een band te beginnen. En een andere 15-jarige buurjongen, Fred van der Hilst, uh, wordt de drummer. De naam van de band De Tornado's. Na enige tijd blijkt dat er in Den Haag. Al een band bestaat met die naam, en zelfs in Amerika ook. En die hadden een hit met Telstar. Uh, het band bestaat met de naam De Tornado's. Dus. En uh, de eerste nummer op de repertoirelijst van George Harrison. Uh, George Koimals. George Koimals en Raines en Fred is de song Golden Earrings uit 1947, in 1961, instrumentaal gecoverd door de Engelse band The Hunters. Een andere naam voor de band is snel gevonden: De Golden Earrings. Begin 1962 komt Hans van Herwerden als ritmegitarist bij de band. Eh, optredens op scholen en dansavonden in Den Haag en eh, volgen. De band speelt de periode 62-63. Voornamelijk covers van The Shadows en The Ventures. Eind 1963 verlaat Hans van Herwerden de band. En hij wordt opgevolgd door Peter de Ronde. En in de zomer van 64 komt Frans Krassenburg als liedzanger bij de band. Drummer Jaap Eggermond. Uh, ...vervangt in de zomer van 65... ...Fred van der Hilst. En... Uh, ...nou, dat uh, gebeurde dus... ...en ze hadden grote hits... En, uh, ze waren zeer populair... Uh, ...dus een van de meest populaire Nederlandse bands... ...ze hadden hits, natuurlijk hun eerste hit was... ...Please Go... ...en daarna kregen we een grote serie van uh, mooie liedjes... ...en u hoorde er daar drie van... Uh, ...de eerste was That Day uit 1965... Uh, ...opgenomen in Engeland... En de tweede was uh, Sound... Nee, de derde was... Uh, nee, de derde, de derde was de Sound of Screaming Day. En uh, de tweede was In My House. Ja, zo was de volgorde. Goed, coörderings dus als 3-in-1 vandaag. Jawel. En we hebben nog een artiest in het licht ook. Dat moet ook allemaal nog gebeuren. En uh, die... Ja, ik wou zeggen, doet hij nou, doet hij het nou niet. De de artiest in het licht. Ja, dat is een hele vreemde hoor. Maar wel een hele leuke, moet je horen. Dat is een hele leuke, dit.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 Mien zat zonder nacht, ja, pom, achter de rode alwaar al waar hij haar niet vinden kon. Zomaar weg zonder pardon, heeft u haar soms gezien misschien? Mien waar zit je Oehoe, Mien? Maar Min zat zonder nacht, ja, pom, achter de rode achter de rode achter de rode Nog niet. Nog niet. Nog niet. Je mag zo. Zo. Oké. Okay. <laughs> Ik moet streng zijn. Um, goed. Tol Hansen dus met. Uh, eens een keer. Nou, niet Big City. Want die hoor je natuurlijk al vaak genoeg. Maar dit was een, een van zijn andere toch wel hele leuke liedjes. Rhododendron. Tol Hansen. Pseudoniem van Johannes Adrianus uh, Hans van Tol. Geboren op 3 april 1940. En hij over. In Laren was dat. En hij overleed. Uh, hij overleed op 29 april uh, 2002. Een Nederlandse zanger. Nou, dat was natuurlijk duidelijk. Hij is de zoon van Hans... Uh, was de zoon van de tekstschrijver Jacques van Tol. En dat was ook een hele beroemde... Want die heeft ook heel veel mooie teksten geschreven. Beroemde teksten ook, onder andere voor Louis David. En... Um, en de danseres Jeanne Koopman... en groeide op in Amsterdam. Hij studeerde trompet en piano aan het conservatorium in Amsterdam... en maakte eh, samen met saxofonist Kloes van Mechelen... deel uit van de rockgroep The Sharks. En daarna eh, begeleide hij onder andere cabaretier Tom Manders... alias Doris op trompet. Hansenvuur groot grote bekendheid met zijn singles Big City uit 1977... en achter de Rododendron... die u net hoorde uit 1978. Bij de afkomstig van het album... Tolhansen moet niet zeuren. Nou, dat moet hij dan ook niet doen. Tolhansen, je moet gewoon niet zeuren. Maar dat doet hij ook niet meer. Dat mee, zal hij dan. nooit meer doen. Nee. nee, Hij is al 16 jaar weg, dus hij uh, komt wel weer terug. Goed, uh, <lacht> we gaan naar het nieuws. Ja, wat moeten we doen? Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Een De afgelopen week heeft de nieuwe gemeenteraad... het raadsvoorstel voor de benoeming van Marcel van Dam... tot informateur unaniem aangenomen. De nieuwe gemeenteraad kan hiermee direct aan de slag... nadat zij is beëdigd door burgemeester Niek Meijer. Na de installatie hebben de raadsleden... direct een raadsvoorstel behandeld om tot afspraken te komen voor de komende raadsperiode. In het verkiezingsprogramma van OPZ staat dat het wenselijk is... om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma. In het raadsvoorstel gaven de raadsleden van OPZ de voorkeur... om Marcel van Dam aan te stellen als informateur. De nieuwe gemeenteraad heeft dat voorstel unaniem aangenomen. Van Dam is direct begonnen met het bestuderen... van diverse partij verkiezingsprogramma's om te komen tot het gewenste raadsprogramma. Voor deze verkenningsfase staat voor dinsdag 3 en woensdag 4 april... de eerste afspraken met de fracties van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. De informateur streeft ernaar om op vrijdag 6 april... met het eerste advies naar de fractievoorzitters te kunnen komen. Het thema in het komende alzheimer treffpunt Zandvoort gaat over mantelzorg. Mantelzorg wordt uit liefde of uit betrokkenheid aan de ander gegeven... Wanneer de zorg te zwaar wordt, dreigt overbelasting. Als daar niets mee wordt gedaan, kan die zorg aan de naaste mogelijk ontsporen. Hoe zijn de signalen van overbelasting bij een mantelzorger te herkennen? En op welk moment kun je daar een niet-pluisgevoel bij krijgen? Goed observeren en het gedrag bespreekbaar maken is van groot belang. Maar hoe doe je dat? Het wordt uitgelegd door Hetty van Halder, werkzaam bij Tandem... een centrum voor mantelzorgondersteuning... Dit is dus woensdag 6 april. De aanvang is half acht. En de locatie is wijksteunpunt. De blauwe tram Louis Davidscaré 1. De deelname even, even, even, is gratis. Even, even, even, even ingrijpen. Ja, even Vrijdag ingrijpen. is 6 april. Ja, hier staat... Uh, het is dan woensdag 4 april. Woensdag 4 april. Ja, staat er. Woensdag 4 april. Oh, je nee, zei 6, 6. Zei ik dat? Ja. Nou ben ik even blij dat jij ingrijpt, jongen. Ja, ik grijp. Dat in. was toch wel even een mantelzorg van jou. Ja, heel goed, goed hè. <laughs> Dankjewel. Woensdagmorgenavond dus. Er is een 77-jarige vrouw zaterdagochtend beroofd in Haarlem. Bij het bruggetje naar de Spaarnehal. Ze raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar getuigen. De vrouw droeg een tas over haar schouder... die een jongen in het voorbijgaan van haar schouder trok. Ze wist die tas aanvankelijk nog bij zich te houden... maar liep daarbij een snijwond op aan haar hand. Uiteindelijk moest ze loslaten en rende de verdachte weg. Richting de Briantlaan. Het zag om een jongen van ongeveer 18 of 19 jaar oud... die zo'n 1,65 lang is. Hij droeg op dat moment een blauw-grijze jas met capuchon... en voor zijn mond een sjaal in dezelfde kleur. In de tas van de vrouw zaten onder meer een mobiele telefoon... en een portemonnee en daarin wat geld en pasjes. Wie meer weet over de dader of wie getuige was van de roof... wordt verzocht om contact op te nemen met de politie... via het nummer 0900 8844. Je kunt als je dat wilt ook anoniem melden en daarvoor het nummer 0800-7000. De entree van de blauwe tram aan de louis Carré nummer 1... in Centrum Zandvoort wordt verbouwd. De maand april wordt er een nieuwe entree gemaakt... zodat iedereen gemakkelijk de ingang kan vinden en het gebouw kan betreden. Of dit nu lopend is, of met de kinderwagen, of in een scootmobiel of rolstoel... de tijdelijke ingang is bij het leescafé van de bibliotheek...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 Later op de dag trekken vanuit het zuidwesten fellere buien... mogelijk met hagel en onweer over het land. Deze buien bereiken het oosten pas in de vroege avond. Het wordt lokaal 15 tot 18 graden. En morgen is het zon 15 graden en vallen er opnieuw buien... mogelijk met onweer en zware windstoten. Donderdag is het kouder met buien en hooguit 8 of 9 graden. Vanaf vrijdag is het droog en gaat het kwik flink in de lift. En in het komend weekend wordt misschien de grens van 20 graden in beeld gebracht. Dit is het weer voor dit moment. Dat was het weer.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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee? Maar wie weet, een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Je ja, hebt wat gevoelig? Ja, wat gevoelig he. Ontzettend. Soms halsmatig, altijd zo mooi. Ja, mooie ja. stem, man. Nee, daar had ik nou echt even behoefte aan. Even ja? een roman, heel romantisch liedje. Ja, nou, dat is toch goed? <laughs> Daarom heet het het liedje van de sidekick het, Dit was even het liedje van de sidekick Ja, nou, nou precies, het mag allemaal Vinden we allemaal goed ik hoop En dat het. is nog een mooi nummer ook ja, een En een liedje. prachtige zanger Frans Hansenba Geweldig Goed, Ja, we gaan verder uh, We hebben nog meer te doen vandaag uh, Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben straks de bioscoopagenda, Maar ik heb eerst nog even een artiest in het licht Artiest in het licht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 Save the last dance for me mm. oh, I know. oh, I know That the music's yes, I fun like sparkling oh, wine Go and have your yes, fun I Oh, I know Laugh and sing yes, But while we were yes, far Don't give your heart yes, To anyone yes,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 Take you home Mm. Save, save the last dance. For me. Save the last dance for me, oftewel bewaar de laatste dans. Uh, ook die bestaat helaas in een vertaling van de folios in Nederland. De laatste dans. Ja, en uh, dit nummer dat uh, zo had Frans Halsma had de laatste tango, maar dat was iets anders, een beetje meer een luguber verhaal. Uh, <laughs> Het is veel te laag. Maar ja, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over Jan Keizer. En, uh, Jan Keizer, dames en heren, is geboren op 3 april 1949 als, uh, uh, even kijken. Johannes Everardus Hendrikus Keizer. Ik snap dat gebruik van die tweede, derde namen niet. Wat heb dat voor nut eigenlijk? Die worden verder nooit meer gebruikt. Ja, nou ja, okay. het is om de familie gerust te stellen. Oh ja, dan opa, is opa, opa, oma. Opa van de andere kant. Ja, oh, dat is het. Goed, maar hij heet gewoon Jan. Ja. Altijd een goede naam. Zijn voornamen zijn Johannes de seven en we noemen hem Kees. Ja, zoiets. <laughs> Oh, Totaal uh, overbodig. Maar goed. Hij werd geboren in Volendam. En dat is ook bekend. En uh, is natuurlijk een Nederlandse zanger die bekend werd van de band BZN. Oftewel, band zonder naam. Nou, en dat was dan wel de naam. Tussen 1974 en 2007 de zanger van deze band samen met Annie Schilder en daarna Carola Smit... Uh, en voor die tijd was hij drummer bij dezelfde band. En toen was het meer een toch een beetje meer een rockband eigenlijk. Dat heet nu tegenwoordig BZN 1966. Als ze nog bij elkaar zijn, weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval, uh, nou ja, goed. Jan leerde drummen van F. Blokker. Die kennen we dan ook natuurlijk weer als Barend Servet. In Amsterdam en al gauw begon zijn muzikale carrière bij de band uh, Empty Hearts, waar hij de drummer was. Toen deze band werd opgeheven nadat Thomas Tol naar BZN was gegaan, uh, begon Jan een eigen band genaamd de Q-Tips. Hier zong hij samen met Lida Bond, die later in 1974 heeft gezongen bij de George Baker Selection. Dat is toch allemaal weer niet te geloven. He? Allemaal kruisbestuiving heet ja, dat. Ja, 1974 als BZM beslist om de muzikale koers te gaan wijzigen... ruilt Keizer de drumstokjes in voor de microfoon van Jan Veerman. Naast zijn werk als zanger schreef Keizer ook liedjes en teksten voor BZM. Samen met Jan Tuyp en Jack Veerman had hij rond 2005 een productiemaatschappij... Je-je-je-producties. En dit productiebedrijf produceerde albums en schreef liedjes... voor Jantje Smit, hun grote ontdekking... en onder andere Tamara Tol. En ze zijn, uh, zijn werken als... Ik zing dit lied alleen uh, voor, jou, voor jou alleen... en zing en lach en leef je uit van hun hand. Nou, dat is toch weer een prachtig verhaal. En hij is nog steeds actief, onze Jan... En gewoon we weer met zijn oude vriendin Annie. En uh, daar zingt hij dan weer mee en, uh, als duo Jan en Annie. Nou ja. Kan fouten, toch? Niet waar? Jawel. Zo is dat. Zo, en het liedje. En het liedje wat u hoorde, dat was natuurlijk. Seven the Last Dance for Me. Ja. Pa pa pa pa ba ba ba, dit is de b Agenda. De bioscoopagenda. Ja, dat zei ik toch? Ja. ja. Ik ga er eens even voor zitten. Ja, doe dat. Circus Cinema Zandvoort vanmiddag. De eerste dinsdag van de maand is cin Cinema Nostalgie. Dat is een gezamenlijk initiatief van het stichting Kunst Circus Zandvoort en de Seniorenvereniging. Eh, voor iedere dinsdag van de maand is dat veropend. Voor iedereen, maar speciaal voor senioren toegankelijk. Vanmiddag is daar de vertoning, uh, dat is om half twee, dus over drie kwartier, wild. En in wild vertelt de Veluwe zelf haar verhaal... ontstaan in de ijstijd en gegroeid naar een groot natuurgebied... met een rijke verscheidenheid aan leven. We zien de Veluwe in al haar schoonheid met alle uitdagingen... die de seizoenen voor de dieren met zich meebrengen. Aan bod komen de buizerd, everswijn, edelhert, vos, de eik, het water en nog veel meer... Vanmiddag dus. De aanvang is om 13 uur. Er is koffie, thee en cake. En de film, film vangt aan om 13 uur 30, om half 2. Kosten zijn 7 uur als u dat. 7 euro inclusief de belbus. En 6 euro zonder belbus. Indien u gebruik wilt maken... kunt u ze opgeven bij de seniorenvereniging Zandvoort. En dat is 023 571 7373. Er zijn ook losse kaarten zonder belbus en die zijn op de dag zelf te koop. Dus vanmiddag nog bij de kassa van Circus Antwoord. Er is assistentie aanwezig om u te helpen bij de instap naar de lift en of de rolstoel. Um, de middagvoorstelling morgen woensdag 4 april speelt daar nog Pieter Konijn om half 2. En het is ook de laatste week van Ted en het geheim van Koning Midas om half vier. Zaterdag 7 en zondag 8 kunt u smiddags zien, ook woensdag 11 trouwens, diep in de zee. Diep verborgen in een grot op de bodem van de oceaan leeft de eigenwijze octopus diep samen met een heel hoop andere dieren. Uh, een 3D film voor de jeugd dus vanaf woensdag 4 april, nee zaterdag 7 april en zondag 8 april, woensdag 11 april. Dan hebben we morgen de Simon van Kolm Club. En daar is morgen om half acht. Downsizing. In downsizing ontdekken Noorse wetenschappers... hoe ze als oplossing voor de overbevolking... mensen kunnen laten krimpen tot een lengte van bijna 13 centimeter. Het plan is om dit in 200 jaar tijd wereldwijd in te voeren. Als snel komen mensen erachter dat ze in een miniatuurwereld... meer waar voor hun geld konden krijgen... In de hoop op hun le beter leven besluiten de alledaagse Paul Safranek... die wordt gespeeld door Matt Damon en zijn vrouw Audrey Christen Weig... Uh, hun gestresste bestaan in Ohama achter zich te laten... en om zich klein en fijn te vestigen in de nieuwe uh, Miniatuurgemeenschap. Een beslissing die tot levensveranderende avonturen leidt. Dat is dus morgenavond, woensdag, 4 april, half acht, Simon van Colm Club. Donderdag 5, zaterdag, vrijdag 6, zaterdag 7, zondag 8, maandag 9 en dinsdag 10 om 8 uur. Bankier van het Verzet. Dit is het waargebeurde en onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld. Als bankier Walraaf van Hal, die wordt gespeeld door Barry Atsma, in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het Verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer Gijs van Hal... die wordt gespeeld door Jacob Derwig... bedenkt hij een riskante constructie... om grote leningen af te sluiten... waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als dat ook niet genoeg is... bedenken de broers grootse bankfraude... uit de Nederlandse geschiedenis. Dit dus vanaf donderdagavond... tot en met volgende week 10 april... om 8 uur in het cinema... bankier van het verzet... En Prachtig. tot zover de filmagenda van deze week 14 en een beetje week 15. En dit is het weer. Ja, Super Trump op zijn laatste benen, om het zo maar eens te zeggen. Want het was hun laatste hit. Van het laatste album dat ze maakten. En daarna stopten ze ermee. Althans, nou, niet helemaal. Ze gingen wel door. Maar eh, Roger Hodgson stapte eruit. En ik dacht dat dat in 1984 was. Want toen gingen ze nog een groot afscheidsconcert in München. Waardoor de Duitse televisie geheel live werd uitgezonden. Ja, niet in Nederland, maar in Duitsland wel. Helemaal werd het uitgezonden in München in de openlucht. 1984 was dat. En uh, toen ging Roger Hodgson ging alleen verder. En Rick Davies ging met zijn maatjes van Supertramp ook verder. Uh, maar dat werd geen groot succes, overigens. Goed, uh, zo, uh, we gaan nog één plaatje draaien, dames en heren. En dat is Donna Summer. Lady of the Night. En dat om even voor één middags. Nou. Hey. Lady of the Night Donna Summer Dames en heren En dat was een van haar grote hits En uh, ja, het is bijna alweer tijd Voor het nationaal van 1 uur Dus daar gaan we dan naartoe En uh, dat is heel gezellig Dat vinden wij wel leuk eigenlijk Ik denk, dat krijgen we nu Ja, <lacht> ja Ik ben tegenwoordig helemaal in Star Trek Dus uh, Vandaar dit tot het nieuws van 1 uur, Star Trek Voyager. Zo mooi dit.